Goedemiddag beste mensen. Heeft u ooit al gehoord over de Kruispuntbank voor ondernemingen? Of heeft u al eens te maken gehad met het ondernemingsloket? Of weet iemand waarvoor het KBO staat? Mijn naam is Sven Jacobs en tijdens deze presentatie zal ik proberen u een duidelijker beeld te geven rond deze onderwerpen. De presentatie zal ongeveer een 10 minuten duren. En na de presentatie heeft u de mogelijkheid tot vragen stellen. Nu in de presentatie zullen we de volgende punten bespreken. De omschrijving van de KBO. Wie de gegevensbeheerder en de initiator zijn. De soorten heefs die worden opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Hoe de organisatie opgedeeld is, de structuur. De voor- en de nadelen van de Kruispuntbank voor Ondernemingen waarvoor het ondernemingslocatie dient, en als laatste de verschilpunten tussen vroeger en nu. Nu het ontstaan. De Kruispuntbank voor Ondernemingen is ontstaan op 1 juli 2003, en dit is binnen de Federale Overheidsdienst voor Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hier ziet u het logo ervan. Daarnaast de definitie van de CRISPENbank voor ondernemingen. Het is dus een gegevensbank waar dus alle identificatiegegevens van de ondernemingen worden opgeslagen. Dus worden opgenomen, bewaard, beheerd, maar ook bijgewerkt worden. Daarnaast heeft Crispin Bank voor ondernemingen ook een overkoepelende functie. Uh, dus het overkoepelt verschillende gegevensbanken zoals het handelsregister en het ambachtsregister. De doelstelling van de KBO is een eenmalige inzameling van de gegevens en het ter beschikking stellen van de overheidsdiensten. Daarnaast probeert men ook de administratieve rompslomp voor ondernemingen te vereenvoudigen en het zorgt er dus ook voor dat ondernemingen gemakkelijker kunnen opstarten doordat de kosten voor administratie lager zijn. Um, er zijn ook bepaalde belangrijke stappen gedaan richting uh, e-government, dus elektronisch bestuur, maar ook modernisering van de overheid en de uitvoering van de verzameling van de heefs binnen de KBO. Nu enkele functies. De gegevensbeheerder, deze heeft de touwtjes in handen. Hij controleert en geeft instructies aan de initiator en hij is verantwoordelijk voor uh, het bijhouden van de en het ter beschikking stellen van de gegevens van verschillende ondernemingen. De gegevensbeheerder kan een overheidsinstelling zijn of een overheidsdienst. Maar ook wel een rechtspersoon of een natuurlijk persoon. Daarnaast hebben we de initiator. Zoals ik al gezegd heb, dus de initiator staat onder leiding van de gegevensbeheerder. Zijn taak is uh, het wijzigen van gegevens en deze dan doorsturen naar de KBO. De initiator kan, net zoals de gegevensbeheerder, ook een overheidsdienst zijn, of een instelling, of een natuurlijk persoon. Nu, de soorten gegevens van een onderneming. Dus de onderneming krijgt een unieke identificatienummer. En Daarnaast moet de onderneming ook de identificatiegegevens geven aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De Kruispuntbank voor Ondernemingen heeft ook een coördinerende rol in verband met de gegevens. Dus wanneer de KBO uh, een fout ontdekt in de geefs van de onderneming, of een van de gebruikers merkt dit op, dan is het de taak van de Kruispuntbank voor Ondernemingen om de opdracht te geven aan de heersbeheerder om deze dus te verbeteren. Wanneer uh, een onderneming stopt of failliet gaat, dan moet de KBO de geefs omtrent deze onderneming 30 jaar lang bewaren. Nu welke gegevens worden ingeschreven in Kruispuntbank voor Ondernemingen. Dit zijn de naam of de firmanaam van de onderneming, het adres, de rechtsvorm van de onderneming, de rechtstoestand, oprichting of stopzettingdatum, de identificatiegevens en de activiteiten die binnen de onderneming worden uitgevoerd. Hier ziet u een grafiek van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De kruispuntbank kan dus onderverdeeld worden in vier groepen, namelijk de stuurgroep, het toezichtscomité, de coördinatiecommissie en het begeleidingscomité. Voor eerst de stuurgroep. De stuurgroep is een van de belangrijkste groepen. Uh, het zorgt voor coördinatie van het geheel. En hierin zetelen de voorzitter van de federale overheidsdienst KMO Middenstand en Energie, de voorzitter van Fedict de directeur-generaal van dienst voor administratieve vereenvoudiging en ook een algemeen programmamanager van de Kruispuntbank zelf. Deze programmamanager zorgt dus voor de coördinatie van verschillende projecten omtrent de vereenvoudiging van de administratie en hij brengt ook verslag uh, uit aan de stuurgroep. Als tweede hebben we ook een toezichtscomité. Toezicht is ook een zeer belangrijk punt binnen de KBO. Uh, daardoor heeft men dus ook een toezichtscomité opgericht. Het heeft een dubbele rol, namelijk de toegang verlenen tot kbo uh, dus ervoor zorgen dat alles vlot verloopt en ook advies verstrekken in verband met de identificatiegegevens van de onderneming, hoe men dat moet geven aan de Kruispuntbank voor ondernemingen. Als derde hebben we een coördinatiecommissie, deze heeft een drievoudige rol, dus advies geven uh, wie dat de gevensbeheerder uh, wordt, ook mee helpen beslissen om hevensbeheerders aan te stellen. Dan ook uh, advies geven voor toegang te, te verlenen uh, aan de Crispin Bank voor Ondernemingen. En ook hoe uh, een onderneming gebruik moet maken van zijn ondernemingsnummer, het inschrijvingsrecht enzovoort. Als laatste hebben we een begeleidingscomité. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende departementen. Uh, deze vertegenwoordigers helpen dus de Kruispuntbank voor Ondernemingen uh, de werking dus te begeleiden. Ook de rationalisering van beheer van gegevens en de verbetering van de relaties van tussen de overheid en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, daar zorgen dus de vertegenwoordigers voor. Nu enkele voordelen van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De Kruispuntbank beschikt over actuele en exacte gegevens van de onderneming zelf het kan ook mensen en middelen vrijmaken om de onderneming te helpen het zorgt er ook voor dat de werking van de overheid transparanter wordt en duidelijker naar de verschillende firma's en naar de maatschappij toe maar het zorgt ook dus daardoor voor een verbetering van het beeld van de overheid ten opzichte van de maatschappij Nu Enkele nadelen van de kruispuntbank voor ondernemingen. De kruispuntbank is afhankelijk van zijn computers. Het moet ervoor zorgen dus dat alles goed functioneert. Wanneer dit dus niet is, dan kan men niet aan de informatie over de verschillende uh, ondernemingen. Omdat er ook veel coördinatie nodig is binnen de kruispuntbank, zijn er heel veel mensen nodig die dit regelen. Maar daarnaast ook moet men dus bij de computers alles manueel intikken. Dat is zeer tijdrovend. En het internet moet altijd beschikbaar zijn. Dan nu, wat is het ondernemingsloket? Vroeger had men het handelsregister en het ambachtsregister waar men zich moest inschrijven. Nu kan men dit doen bij het ondernemingsloket. Het ondernemingsloket regelt dus alles. Bekijk dan als je aan de startvoorwaarden voldoet en zorgt dan dat je heeft bij de KBO binnenkomen. Het loket uh, werd opgericht door de wet van 16 januari 2003. En de rol van de ondernemingsloket is dus uh, kijken als de onderneming aan startvoorwaarden voldoet, maar ook zorgen dus dat de administratieve lasten van de onderneming verlaagd worden. Wat zijn nu de bevoegdheden van het loket? Dus zoals ik al eerder gezegd heb, nagaan als de onderneming voldoet aan de startvoorwaarden. Daarnaast ook de onderneming inschrijven in de kruispuntbank voor ondernemingen. Ook inschrijving in de BTW en de RSZ gebeurt door het ondernemingsloket en ook inschrijving in het sociale verzekeringsfonds. De tarieven voor een eenmanszaak en een vernootschap verschillen. Voor een eenmanszaak is dit 70 euro, voor een vernootschap is dit 130 euro. Hier ziet u enkele voorbeelden van ondernemingsloketten. De belangrijkste zijn Parthena, Formalis, Unomia en Acerta. Als laatste geef ik dus nu een vergelijking tussen hoe het vroeger was en hoe het nu is. Vroeger moesten ondernemingen zich inschrijven in het Hansregister en of het Ambachtsregister, maar ook inschrijven in B2 en de RSZ. En dit ging dus via de provinciale kamers van Ambachten en Neringen. Nu is dit veel makkelijker geworden. De onderneming heeft maar één identificatienummer nodig. De gegevens worden daarnaast ook eenmaal ingezameld. De toegankelijkheid tot de ondernemingsloket is veel eenvoudiger dan de provinciale kamers. En de keuze van de loketten is ook veel ruimer. In elke regio zijn er wel enkele loketten beschikbaar. Voor verdere informatie verwijs ik graag naar mijn bron, de kruispuntbank voor ondernemingen en didactische verwerking voor het vak bedrijfsbeheer, door Annelies Maris. Deze thesis vindt u ook terug in de bibliotheek van KHBO Brugge. Zo, de presentatie is afgelopen. Zijn er nog vragen? Nee, geen vraag meer. Dan uh, bedank ik u voor uw aandacht.